Gemeente, ik heb een aantal mededelingen voor u die van belang zijn voor de voorbeden die wij straks willen doen. Mevrouw Schroten van de Verkavelingsweg 13 is voor onderzoek in het ziekenhuis opgenomen. En morgen moet mevrouw Wink van de Hendrik van Vijandenstraat 9 voor een operatie worden opgenomen. De heer De Groot van Brandenburgstraat 29 moet voor verder onderzoek naar het ziekenhuis. Wij bidden ook voor de ziekenhuizen en in de verzorgings- en verpleeghuizen. Er is rouw bij de familie Van Wijnen van de Kastanjelaan 2... waar woensdag een zuster van de heer Van Wijnen is overleden. Dankbaar en blij mocht het echtpaar Hans en Wilma Veldman... Brouwersgracht 16, samen met hun kinderen en familie op 18 juni, gedenken dat ze 25 jaar waren getrouwd. Er is ook dankbaarheid en blijdschap bij Tiemen en Ibeltje Boy, Nieuwstraat 22. Op 20 juni is Bouke Johannes, roepnaam Johan, geboren. Moeder en kind mochten inmiddels het ziekenhuis weer verlaten. Wij willen ook bidden voor de bruidsparen Evert Palland en Hanna Boon... en voor Gijsbert Westrik en Jacqueline Haasjes. Vanochtend is ook Anita, u wel bekend, en haar opvolger Edlira in ons midden. Zij vertrekken binnenkort weer naar Albanië. Dat waren de dingen die met de voorbeden in betrekking staan. Wij bidden u samen... Ook om de opening van het woord van God en de verlichting met de Heilige Geest. Heren onze God, wij danken U grote goedheid voor deze heerlijke dag. Het is zondag, dag van de opstanding, dag van het leven. Op zo'n dag mogen wij beginnen met een nieuwe week... En als morgen het werk ons allemaal weer meeneemt voor zover dat gebeurt en voor zover we daar nog in staan, dan hebben wij dit begin toch al vast. En laten we er alles uithalen wat er in zit. Dat kunnen we niet zelf, dat beleiden we u. Daar moeten we nog een keer oog voor krijgen ook en vooral een open oor. Maar het is wel waar. Wie deze dag beleeft als geschenk uit de hand van de opgestane Christus, kan de week in en aan. Kan het leven in en aan. Kan het sterven in en aan. En komt er door. Heren, wij bidden u om de Heilige Geest... Anders zitten we stekenblind en stokdoof hier te zitten en te kijken en horen wij klanken die ons eigenlijk weinig zeggen. Zo erg is het met ons wel gesteld, zoals we op de wereld komen. We hebben geen antenne voor uw koninkrijk. We hebben geen natuurlijke aanleg voor het leven met u. Die is ons ontvallen omdat onze vader en moeder dachten het beter te weten dan u. lang geleden, maar de gevolgen zijn er elk ogenblik. En u kijkt als Christus niet voor ons instaat naar ons in toren. Maar door Christus wilt u ons in liefde aanzien. En al zijn wij kinderen des torens van nature, u hebt ons onder het zegel van uw verbond en woorden gebracht. U bedoelt het goed, beter dan wij als aardse vaders en moeders het ooit voor onze kinderen kunnen bedoelen. Beter dan wij denken dat we het zelf bedoelen, dat ook nog een keer. U bedoelt het zo goed. Dat u ons roept om tot uw zoon te komen, want wie in de zoon gelooft, heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. En... Ja heren, nu willen wij wel allemaal naar de hemel, maar wij willen liever niet de weg naar de hemel. Wij zouden graag aard leven, alles doen wat ons hart ons ingeeft en wat u verbiedt. En dan op het laatst ineens de overstap maken, toch terechtkomen. Verlos ons van die ijdele droom en laat ons zien hoezeer wij in nood zijn. Ontdek ons aan onze zonde. En niet alleen dat, maar laat zonde voor ons ook tot schuld worden. Schuldbesef. Heren, er is vandaag heel veel schuldbesef, maar het draait vaak allemaal in de kring van het eigen ik. Geef ons echt schuldbesef dat uitbreekt uit de dodelijke cirkel waarin we gevangen zitten en dat zingt, hoopt op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En hoewel het dan niet in de psalm letterlijk staat, we hebben het wel gezongen. En dat doen we biddend nog eens over. Zo doe hij ook aan mij. Open uw woord, help ons om te luisteren en te spreken. Hier in de kerk, de gemeenteleden die bij de kerkradio meeluisteren... En ook de luisteraars bij de lokale omroep hier in Hasselt, bedragen ze aan u op en bidden u dat ze een goed uur mogen hebben met bezoek van de hemelse God hier op aarde in hun hart en huis. Wij bidden u voor mevrouw Schroten in het ziekenhuis, voor mevrouw Wink die opgenomen moet worden, voor meneer de Groot die voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. Wij vragen u hulp voor de zieken die thuis zijn... en de velen ook ongetwijfeld uit Hasselt... die in verzorgings- en verpleeghuizen verblijven. Wees bij ze, heren. Als we in het ziekenhuis zijn en naartoe moeten... het onderzoek ons wacht, angst ons kan verteren... nood ons op de hielen kan zitten... En de vraag ons naar de keel grijpt waar het heen moet. Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Er is een weg tot de troon opengemaakt door Jezus Christus. Doe ons die weg vinden en gaan. Gedenk de familie van Wijnen... Die met rouw in de familiekring door het sterven van een zuster van de broeder van Wijnen is geconfronteerd. Troost hen in uw vrede. We danken u met Hans en Wilma Veldman, met kinderen en familie samen, mochten ze een heugelijk feit beleven, de zilveren bruiloft. We danken uw goedheid, heren. Daar hebben we alles aan te danken en verhef over dit echtpaar met die hun lief zijn. U lichtend aangezicht, tot in alle eeuwigheid. Bedanken u met de familie Boy voor de geboorte van Bauke Johannes. U hebt moeder en kind thuisgebracht. Spreid uw vleugels over ze uit. Laat de kleine voorspoedig groot worden. Doe hem herboren worden tot een burger van een ander rijk dan deze wereld. Zegen de ouders in de taak van de opvoeding. Wilt u zijn met Evert, Palland en Hanna Boon, Gijsbert Westrik en Jacolien Haasjes. Zij hopen deze week te trouwen. Twee stellen, vier jonge mensen die een grote stap zetten, die het ouderlijk huis uit gaan, een nieuw huis bouwen, vormen, een nieuwe steen in het huis van de gemeente. Heren. Zegen ze beide echtparen die straks zo zullen verder mogen gaan. En laat uw goede geest hen leiden in een effen land. Wij bidden u voor Anita en Edlira die vanochtend in de kerk zijn en binnenkort hun taak in Albanië weer gaan oppakken. Trouwe God wil ook deze arbeid zegenen. Voor lichaam en ziel van onze medemens in nood. En geef deze beide vrouwen kracht om in uw naam te staan en te werken. En uw heerlijkheid te verkondigen in woord en daad. Zo ziet alles op u. Hoor ons in Jezus naam. Amen.